7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft zoals verwacht ja gezegd tegen het nieuwe derde steunpakket voor Griekenland. VVD, PvdA en D66 zijn voor de nieuwe miljardenleningen. Ze hebben samen de meerderheid. De Kamer kwam vandaag terug van vakantie om over het nieuwe steunpakket te praten. Premier Rutte kreeg van de oppositie veel kritiek... omdat hij eerder had beloofd dat er geen geld meer naar de Grieken zou gaan...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 Chef-politiek Paul Janssen begint op 1 september als nieuwe hoofdredacteur van De Telegraaf. Volgens Bronnen wil hij een frisse start maken met een nieuwe club mensen. Er komen dit jaar waarschijnlijk nog meer asielzoekers naar Duitsland dan gedacht. De Duitse regering heeft de verwachting bijgesteld naar 800.000. Gisteren werd nog een prognose van 750.000 gepubliceerd. Het nieuwe cijfer is vier keer zo hoog als de instroom van vorig jaar. Duitsland wil dat de asielzoekers beter over Europa worden verspreid. In Jemen dreigt voor veel kinderen ondervoeding. UNICEF heeft beelden naar buiten gebracht van uitgemergelde kinderen in de hoofdstad Sanaa. Door de oorlog in het land krijgen steeds meer kinderen te weinig te eten. Aan het eind van het jaar zijn mogelijk bijna 2 miljoen kinderen ondervoed, waarschuwt UNICEF. Jemen is het armste land in de regio, 90% van het voedsel wordt geïmporteerd.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 In de randstad zijn files op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden, 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. En verderop bij Naarden nog eens 5 door een ongeluk met een vrachtwagen. De linkerrijstok is daar dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag is het druk met mensen die waarschijnlijk bij Seel zijn geweest. Tussen Schiphol en nieuw 7 kilometer. Op de A8 Amsterdam-Zaandam bij Zaandijk 4. De A10 Zuid tussen Osdorp en de Rij 4 kilometer na een ongeluk. De linker Rijstok is dicht. A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeer. In cirkel Zalvoort ben jij de artiest. Toet je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leuk, lekker, lekker.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 is de zomer van ZFM. Met, Met nu ZFM Beach Mars. Hallootjes. Dit is alweer twee uur van de avond. Is iedereen een beetje wakker nog of niet? Ik wel. Ah, nou, zeker, zeker wel. Oké. Okay. Meer nog. we worden straks meer van Leon. Uh, ja, ja. Quinten en Ezra zijn van plek beschoven. Ja, Jazeker. Je hebt je David Jagueta. What I did for love. Laat me outside. Loop jij nou weer te knikken? Nou, ah, klinkt wel goed. Dat is mooi Zet even je in kanaal 40 106.9 Allemaal even luisteren Bezoeknummer E-mail of bellen Ik hoop dat het niet zo druk wordt Vorige week Nou Ik zou het maar wel hopen Dat betekent dat er veel mensen ja. luisteren Gewoon even bellen zet ZFM Motherfucker. Motherfucker. Motherfucker. <laughs> nou, dit was mijn room 5 met this summer gone. Gonna. Hurt. Hurt like a motherfucker. De Ma! Nou, we hebben ze ook een ijl op het wat allemaal zijn. Maakt het Mag ik <laughs> maar niks uit? Het is 10 over 7, dat betekent dat de laatste 50. Vijftig... We zijn gewoon bezig met de cut down. We zijn gewoon aan het aftellen. Oh jezus. En weet je wat aftellen bij mij altijd doet? Dat is nooit goed. Je gaat straks onder meer nog horen van Avicii, Skrillex hm? en Lee Goring en onze oude vertrouwde. Zeg het dan. Wat moet ik zeggen jongen? Jij nou, wie lekker, nog meer eh? gaat horen? Onze oude vertrouwde? Nou, MC Volgens Liam. Volgens mij uh, MC, Liam, MC, MC, waar MC, MC Navy en uh, Liam Cornwall. Oké, okay, dus jij bent zijn MC volgende. Voor... Ah, dat wordt helemaal leuk jongens. We gaan het gewoon doen. We gaan, we gaan, het, gaan het, doen. het gewoon doen. Ah. Het maakt niet uit. We gaan het gewoon doen. Ik heb Jongens, er zin zin in. ik ben er klaar voor. Wie nog meer? Ik, ja, ik, heb, er, ik heb er eindelijk zin in. Ik eindelijk. O, o, o, dan voor. moeten we maar beginnen voordat hij er geen zin meer in heeft. Moet je nog aangekondigd worden met yo, motherfucker? Laat, ja. laat DJ Navy slash MC Navy mij maar aankondigen. Dames en heren. Jij nee, gaat man. niks doen met de mic. hè? Nee, nee, nee. Nou, nee. wens ik jou alvast heel veel succes en dus ik jou alvast de. Nee, ja? Ja. Ik zou zeggen. Dames en heren, jullie krijgen het vandaag hier op de radio bij ZFM. DJ Liam Cornwall. Korndok. Oh shit, oh shit. Leon Future House People. Let's go! to the party, party, now Liam is the DJ, DJ, so everybody party, come on, party, come on, Set FM with Liam, yeah. Special box for you, Freestyle MC Liam. Let's go. Three, two, one. Let's go. Oh shit, oh shit. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Ja, ja, ja, DJ Leon Cornwall live op ZFM, Ziggo Kanaal 40 en Radio 106.9. Bedankt. Dat was Liam. Liam, hoe vond je shit. het? Nou, ik vond het wel leuk. Altijd Goeie. leuk om even te draaien. Wat een enthousiasme. Hij ja. heeft het gewoon drie we Hij, hij zit hier al drie weken en twee weken. Nee, ik moet oefenen. Nee, ik moet oefenen. Nee, ik moet oefenen. Nee, ik moet oefenen. En meneer oefent hij in de laatste week. In de laatste dag, Maar het is gezegd. wel gebeurd. Het is, is wel gewoon gebeurd. Ik denk dat ik het, het, het, het is geen eens de laatste week. Het was de laatste dag. Het was vanmiddag... Uh... De laatste, oh, oh. In de laatste uurtjes nog. Je hebt het dus gewoon op het laatste moment... <coughs> Heb ja, jij gewoon dus nog even dit lopen doen of niet? Nou, het is niet echt oefenen. Het is meer inkomen weer. Want ik had al een lange tijd niet gedraaid. Oh. Maar toch kan je het nog. Ja. Nou, netjes. Netjes. Ik vond het hartstikke gezellig dat jullie erbij waren de afgelopen paar weken. Netjes. Dat klinkt heel bekend. Hé, hey, netjes. Ja, we hebben nog een feest netjes. Maar in ieder geval. Ik vond het wel gezellig dat jullie er waren met z'n tweeën de afgelopen weken. Nou, nu vond het jullie ook het vonden hier. Ja, ik vond zeker het gezellig. leuk. Gezellig. Jullie vonden het ook gewoon gezellig? Tuurlijk. Quinten, wat vind jij een beetje van hun? Nou, aardige gozers, maar. Ja, kijk, ik kom weer even terug op het oude onderwerp. Maar jullie hebben wel wat gemist, Quint. Tenminste, jij hebt wat gemist. Oh. Ze zijn getrouwd geweest, maar ze hebben het uit, uitgemaakt. Oh. Oh. oh, nee, krijgen we dat. Nee, <laughs> oh, oh, we stoppen. Ik, ik dat, jongens, jongens, jongens. Ik dacht dat die grap al een beetje was... Uh... Ja, ik dacht dat de grap al klaar was. Ja, maar, dat uh... dacht ik ook. maar Nee, ik stop er ook gewoon mee. Ik geef je toe, het was echt de afgelopen vijf weken waren echt gezellig. Hier, Zeker. met jullie samen. Zeker. Het kan niet gezellig zijn in Zandvoort. Daarom, nee, maar ik zou met hem zou een programma maken. Het is goed gekomen, het één keer iets ertussendoor. Maar normaal niks uit. Daarna zijn we gewoon weer vier weken samen geweest, om het zo te zijn. Oh, oh, dat klinkt ook heel goed. We zijn ja. vier weken samen geweest. Dus ja, oh, joo, weken is... We zijn gewoon vijf weken, ze hebben gewoon even lol gehad. Uh, Zeker. Mocht ik nog een uitzending krijgen binnenkort, want ik heb dit even overgenomen. Mocht ik ook nog een eigen uitzending krijgen, ben je ook nog uh, bereid om een keer langs te komen te draaien? Of, uh... Dat uh, hangt vanaf op welke dag en hoe laat. Ik doe het dan het hele jaar door, dus kijk maar wanneer je er wel zin in hebt. Maar het zal vast wel goed komen. Weet je wat? Dan gaan we gewoon een keer set doen dat je twee uur lang rijdt. Bij deze het afgesproken. Deal. Oké. Okay. Quinten. Ja. Het is half geweest. Ja. Tijd voor het weer. Jezus, nog 23 minuten. Hè? Oh, Niet aftellen, afvallen. Jonas, niet aftellen. Is town niet town. goed. Vijf, vier, drie, twee, één. Hier heb je Quinten met het weerbericht. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Lokaal kan een misbank ontstaan bij minimum temperaturen van 12 graden. Dat bon je ook morgen zijn er flinke zonnige perioden. Maar in zeeland hangt meer bewolking en kan een beetje tegenvallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Weidig wisselen zon en wolken elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt dan op meer plaatsen zomerswarm. warm. Nou is het weer. Wordt het zomerswarm? Nee, dat mag niet jongens. En dan heb je van mij nog een uh, vlidmeister. Op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. Zes minuten verdraging tussen Naarden en Vestiging Bastion. Op de A4... Amsterdam Delft, 9 minuten vertraging. Oh, ik zet het verkeerd uit. 9 minuten vertraging tussen hectometerpaal 27.7 en Aura. Op de A4 Amsterdam Delft. 10 minuten vertraging tussen Roerhof Veen en hectometerpaal 27.7. Op de A15 Gorikum Nijwegen, 6 minuten vertraging tussen Dodewaard en Lijnsgraaf. En op de n 236 tussen Wetter Hulversum. 6 minuten vertraging tussen de A9 en Weesp en Dremond. We zijn nu echt aan het aftellen, jongens. Het is zo'n beetje geweest voor vandaag. We hebben een set gehoord van Navy, Een set gehoord van Liam. Liam Cornwall. Liam Cornwall. En onze oude weerman Quinten Brouwer. Ja. Yeah. Ik nou. vond het heel gezellig, jongens. We hebben nog 20 minuten. We gaan het nog maken. Wat gaan we die 20 minuten nog doen, Jonas? Vreel. Ik zal het allemaal niet meer weten. Ik geef je één tip. Heb je een verzoeknummer, stuur het door naar JonasParsen. Of bel heel even naar de studio. Maar momenteel heb ik het nummer niet. Bij, me, bij de hand. Ik zou even kijken op het bord daarnaast, maar ik zal het gewoon niet weten. Verzoeknummer snel dat het wereldkom. Kijk lekker mee op Digitaal, kanaal nummer 40 op de analoog 45. Zo, dat is vol, hè? Ik krijg gewoon buikpijn van. We zitten natuurlijk vest in het oude vertrouwen zo'n ik, ik, ik heb een telefoonnummer, Jona. Echt, ik ook. 02357 30393. 023 wil je bellen? Het kan altijd, elke seconde van de dag. Wij zijn altijd beschikbaar voor u. Hier heb je Robin Schul Sugar. Jules met Sugar. Ezra, heb jij nog een leuk nummer, of niet? Vandaag de dag. Of we nog een leuk nummer hebben, ja. Ik weet er altijd wel een, en die wordt uh, heel vaak gedraaid hier. Ja, en dat is? Ja, eigenlijk Skrillex en Diplo, maar die gaan we niet doen. No. Ik uh, zit meer te wachten op Avicii. En dan welke? Waiting for Love. Zullen jullie dat maar even doen? Doe maar. Gewoon erin. Ja, kondig jij maar aan. Dames en heren, Avicii. Waiting for Love. What is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 Waiting for Love En jij, uh, jij wil je lievelingsplaat horen? Nou, nah, het is niet mijn lievelingsplaat, maar ik vind het wel wat hebben Imaginary Door Brennan Hart Yes Sleep to dream tonight Fill the empty that left behind Create a new Brandon Hart met Imaginary. Dat is Quints favoriete nummer. Maar Qu oh, Quintin is er vandoor, daar hebben we dus ook niks meer aan. Dit was de laatste keer voor jullie hier bij ZFM? Ja. Laatste na, je weet nooit of we ooit nog langskomen. Maar dit was voor jullie nu de laatste keer. Ja, voor nu wel, ja, maar. Uh, nu. We zullen vast nog wel terugkomen. Volgend jaar zijn we ook weer op het strand. We zijn elk jaar op het strand. Dus dat moet vast wel goed komen. Ik wil het eigenlijk niet zeggen, Jonas, maar we hebben nog maar 10 minuten. Oh, nee, nee. Negen. Oh, negen. shit. Nog erger. Oh nee, dat de aftellen begint. 9,5 minuut. 8,5 minuut. Oh. Nee, 9,5 Ja, ik weet het. Het doet er allemaal niet toe. Gaan we jou nog ergens horen in het dorp, Nevi, of niet? Ik heb geen idee. Bij de chin of zo? Ik ben, ben bezig met Bas met, met de chin, maar uh, of daar wat uitkomt weten we niet. Eerst was het Soho, maar dat uh, gaat niet meer gebeuren. Nee, Soho so is uh, voorgoed ge gesloten. Soho-stijl dat dat, uh, uh, gaat niet meer gebeuren. Nou, ze, gaan, ja, ze zijn gewoon uh, voorgoed gesloten de. Ja, Zandvoort weet ik niet, maar uh, andere plekken zeker te horen. Ja, Heerlijk. Binnenkort in Haarlem. Haarlem College, schoolfeest, lichtfabriek. Waarschijnlijk wel de hey, dat is mijn ja. Nou, dat doet er gewoon niet toe. komen kom wel langs. Oh, daar stonden we vorig jaar ook. Ja, zeker. En, en uh, nee, nee. we krijgen nog een editie van Netjes. Ja, en nog een editie, uh, editie van uh, Future Sound, hè? In ja. uh, juni. een uh, leuk festivalletje. En uh, ja, maar Dan moeten we het ook wel goed gaan doen. De, meer gaan we daar niet over vertellen. Ja. Nee, hey, nog, nog, niet. nog niet. Welke, van netjes of Future? Of Future. For future. Ja, Net, netjes, goeie. daar hebben we. Netjes gaat samen netjes, met Future. Netjes, hè, zijn we, netjes zijn we mee bezig nu. Daar zijn we mee bezig. We hebben de locatie, we hebben de datum. Maar uh, we hebben nog maar twee DJ's en de rest uh, wordt later bekendgemaakt. Ja. Maar van Netjes, die gaat toch samen met Future, uh, dit, deze editie? Dat gaan we deze editie zeker doen. Geruchten geruchten gaan, hè? Geruchten. Zandford is een klein dorp, jongens. vergeet het niet. Dat, dat, het gaat zo snel hier. Nee, laten we het zo zeggen. Liam en ik zijn de organisatoren en uh, dat we samen gaan met Future, dat uh, is geen gerucht. Dat is waarheid. Ja, en, ja. en, dus, en ik ben uh, Future nou. <laughs> dat is zeker waarheid. Zie je en, toch uh, hoe het allemaal in elkaar zit? Moeten we maar eens kijken of het uh, een goede editie wordt. We hopen het wel. Mm -hmm. ik dus ja, wel. dat is goed. Dan gaan we dat... Uh, we gaan, het wordt sowieso het wordt best wel druk, toch? Uh, hopelijk wel. Dat is wel de bedoeling. Nou, ik hoop het ook. Eerste editie. Dat uh, ligt aan ons. Als wij een goede line-up neerzetten en goed promoten, dan uh, hoort het druk te worden. Ik hoop het ook, jongens. We, uh, nou, ik kijk ernaar uit, laten we het zo zeggen, samenwerken met jullie. Nou, ik ook. Nou, dat is mooi. er jij even de volgende plaat aan van mij. Dames en heren, voor de volgende plaat hebben we hier... Ellie Golding met Love Me Like You Do. De laatste tien minuten zijn ingegaan. Om te huilen. Laatste keer, Leon. Laatste keer, Ezra. Helaas. Maar niet voor goed. Oh, jawel. Oh.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 Ja, dit was Ellie Goulding met Love Me Like You Do. Love Me Like You Do. Do. Oh, dat was afgelopen. Hierna hoor je nog het laatste nummer van deze week. Helaas wel. Dan zijn we klaar en dan gaan we gewoon afscheid nemen van jullie voor een lange tijd. Ja. Helaas wel, voor een lange tijd, maar... Uh... Volgende week begin de school weer, dus ja, dat... Dat, dat verplichting... zegt niet dat we niet terugkomen. Het is niet anders. Ja, maar verplichtingen heb je tegenwoordig, hè? Ja, helaas wel. Kijk, ik doe geen school meer. Ja. Februari <lacht> hey, pas. Ik heb nog twee weken vakantie. je goed. Nou, in ieder geval op dat terzijde. Het was hartstikke gezellig om met jullie samen te werken, nogmaals. Dat begrijp ik. Ook met jou. Was weer een gezellig woensdag, twee uurtjes lang. Knallen. Knallen, nou ik vond het niet echt knallen. Ik vond het gewoon gezellig, rustig. Ja, ik vond het leuk. Ik ook. Nou, ik bedank jou, Ezra. Bedankt. Jij ook, Jonas? Bedankt Liam. Bedankt Jonas. En onze weerman. Bedankt Winter. Bedankt. Ja, ja. Nee, dat was hem dan. Wie wil de laatste plaat doen voor vandaag? Liam mag hem aankondigen. Mag ik hem eindelijk een keer aankondigen. Nou, hier ja. is Pharrell Williams met Freedom. La, la, la, la, Jongens, bedankt. Het was gezellig. Jazeker. Ja, en volgende woensdag ben ik er gewoon nog een keertje. Tot dan. Tot later. Fijne avond.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 To eat them. <laughs> run into to